Reputatiecoaching-podcast nummer 134. Hallo, ik ben Diana Albrink. Ik had een boek geschreven, contract getekend bij een grote uitgever, maar dan begint het pas. Je verkoopt niet je boek, je verkoopt je als schrijver. Dus hoe ga ik nou een online reputatie opbouwen, dacht ik. En hoe doe ik dat met al die social media? Want verder dan Facebook en LinkedIn was ik nog niet gekomen. Hoe creëer je een blog? Hoe krijg je volgers? En fijn. Ik typ het een en ander in op Google en daar lachte de Eduard de Boer naartoe. Reputatiecoach. Perfect. Ik heb eerst alle podcasts geluisterd en heb toen contact met Eduard gezocht. Eduard heeft me geweldige praktische tips gegeven en daardoor kreeg mijn blog en mijn boek al veel aandacht voor het überhaupt gepubliceerd was. Ook mijn uitgever was erg onder de indruk van de aandacht en het succes. Dat ik niet zonder Eduard kunnen realiseren. Dus Eduard, bedankt. Vandaag begin ik met een tip die ik al eens eerder heb gegeven. Namelijk over het veiligstellen van al je foto's. Lokale SEO kan zelfs zijn vruchten afwerpen op 6000 kilometer afstand. Lokaal 6000 kilometer, zo meer hierover. Ik stop met het reputatiecoaching spreekuur en start met gratis consulten op afspraak. Verder raadt Google Maps mensen af om jouw bedrijf te bezoeken als zij de route beschrijven naar jouw bedrijf zoeken. Waarom en wanneer Google Maps dat doet, dat vertel ik je zo. Mag je yelp reviews gebruiken en herpubliceren op je eigen site? Dat was lange tijd niet 100% duidelijk, maar er is nu uitsluitsel over van Yelp zelf. Na het topic over Yelp ga ik nog even verder in op reviews en dan in het bijzonder hoe je op je website snel en gemakkelijk audio reviews kunt verzamelen. Ik zat al een tijd aan te hikken tegen het maken van de transcripties... van een aantal presentaties die ik heb bijgewoond en waarvan ik de audio heb opgenomen. Het maken van een transcriptie kost mij ontzettend veel tijd. Daarom ben ik een tijdje geleden op zoek gegaan naar een VA, een virtuele assistent. En ik heb een fantastische virtuele assistent gevonden, kan ik je vertellen. Hallo en hartelijk welkom bij deze aflevering van de Reputatiecoaching-podcast. Ik ben Eduard de Boer, reputatiecoach.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 Bovendien is de podcast te beluisteren in iTunes, op Stitcher en ook op TuneIn Radio. Ik raad je aan om je op een van die drie kanalen te abonneren op de podcast, zodat je geen aflevering hoeft te missen. Voordat ik overga op de onderwerpen die ik zojuist opnoemde, eerst nog even een tip. Eentje die ik je al eens vaker heb gegeven, maar die toch door veel mensen in de wind wordt geslagen. Mijn advies opvolgen kan je in de toekomst groot verdriet besparen. En ik heb het over het maken van backups van je foto's. En in het bijzonder het maken van meer dan één backup. Goede vrienden van ons hadden recentelijk alle foto's van de laatste negen jaar die ze op hun laptop hadden staan gearchiveerd naar een externe harddisk. Het maken van een backup was feitelijk niet deze doel, want de harde schijf van de laptop raakte bijna vol. Dus ze hebben de backup gemaakt, de foto's van de laptop gewist en vervolgens gingen ze op pad met de laptop en de externe harddisk achterin de auto. Je raadt het al. Er is ingebroken in de auto en zowel de laptop als de externe harde schijf met foto's van de laatste negen jaar van het gezin zijn allemaal weg. Moet je eens voorstellen, geen vakantiefoto's, geen foto's van het opgroeien van je kinderen, geen zakelijke foto's, niets meer. Alles weg. Behalve het grote verdriet dat een dergelijk incident met zich meebrengt, kan het ook reputatieschade veroorzaken. Het kan zijn dat bepaalde foto's beslist niet online mogen of kunnen, om welke redenen dan ook. En als die dan toch in de openbaarheid komen, kan dit dus negatieve gevolgen hebben. Lang geleden vertelde ik je in podcast 26 dat Flickr vanaf dat moment... elke gebruiker gratis 1 terabyte aan opslagcapaciteit gaf... voor het bewaren van foto's op Flickr. En sinds een paar weken geeft Google onbeperkte opslagcapaciteit om je foto's te backuppen. Dus je hebt eigenlijk geen excuus om je foto's niet meer in de cloud te bewaren. Als je daarnaast zorgt dat je tenminste altijd twee kopieën hebt... op bijvoorbeeld twee externe usb disks of op andere media dan is het risico van verlies van alle foto's aanzienlijk verkleind. Zeker als je ook nog eens één van de twee harddisks op een fysieke andere locatie opslaat en bijvoorbeeld eens per maand de beide harddisks omwisselt. En als je niet wilt dat in het geval van diefstal iemand iets met de data die op die harddisks of memory sticks staat kan doen, versleutel dan de gegevens met een sterk wachtwoord, zodat je alleen met het wachtwoord erbij kunt. Dat werkt ook voor jou wel enigszins drempelverhogend, maar het geeft je wel de rust dat niemand iets met die gegevens kan mochten ze in verkeerde handen vallen. Ter afsluiting van deze tip nog even het volgende. Ik ben op 10 juni begonnen met het uploaden van alle foto's die ik jaren geleden onder de naam Moto Service heb gemaakt. Toen heb ik een screenshot gemaakt dat je in de show notes kunt zien. Daarop is te zien dat er toen nog 96.102 foto's moesten worden opgeslagen. Inmiddels zijn we 15 dagen verder en ik kan je vertellen dat het opslaan van al deze foto's eerder vandaag eindelijk gereed was. Toegegeven, het kostte dus wel ruwweg twee weken, maar nu staan ook die foto's veilig in de cloud, bij de Google in dit geval. Nu rest me nog de schone taak om ze ook daar te ontsluiten, zodat ze vindbaar worden op de Google Plus pagina, die ik speciaal ten nagedachtenis van Motorfotoservice Service heb gemaakt. Tot zover de tip voor vandaag. Laat ik dan nu overgaan op de onderwerpen die ik zojuist heb aangekondigd. Het klinkt toch echt als een contradictio in terminis, een tegenspraak in termen, althans Wikipedia. Maar toch is het zo. Ik weet het, je verwacht dat lokale SEO in de buurt werkt als je bijvoorbeeld een fotograaf in Apeldoorn zoekt. Dat was nu net wat iemand van Princeton University in de Verenigde Staten op 24 mei deed. Hij ging op zoek naar een fotograaf in Apeldoorn. Toen werd hem het bekende zevenpack getoond van zeven fotografen in Apeldoorn, gelabeld A tot en met G. Bovenaan stond de vermelding van orange fotografie op de A dus met een gemiddelde score van 5 sterren uit 31 recensies. Je begint het te snappen. Amerikanen hechten een nog veel grotere waarde aan reviews en review scores dan wij in Nederland doen. Al denk ik dat het hier ook nog een veel grotere vlucht gaat nemen. Maar dat doet nu even niet de zaken. De bewuste Amerikaan, we noemen hem Tom, bekeek een paar pagina's op de site en ging vervolgens naar het contactformulier, al waar hij het volgende bericht intypte. Greetings from the Princeton University campus. Princeton will be holding a special gathering of alumni at Palais at Low on the afternoon and evening of Monday 15 June and we wish to document the visit. Please contact me so I may send you more details in hopes you will be able to add us to your calendar. Many thanks, Tom. Uiteindelijk bleek het niet zomaar een willekeurig evenement te zijn. Het was een bezoek van meer dan 80 mensen van Princeton University op Paleis het Loo, waarbij de sleutel van de Nassau Hall op de universiteit tijdens een formele plechtigheid werd overhandigd aan koning Willem-Alexander. In de show notes zie je een foto van die overhandiging. Hiervoor heb ik natuurlijk eerst toestemming gevraagd aan de opdrachtgever en vervolgens aan de Rijksvoorlichtingsdienst, de RVD. Het mooie is ook nog eens dat deze opdrachtgever tevreden was. Gisteravond ontving ik een mail met de volgende tekst. Die Eduard... Many thanks for your great work. The images from it low are breathtaking. We are absolutely thrilled. It was such a beautiful afternoon and evening, and your images capture and accentuate our memories wonderfully. Dit is tot op heden wel het meest extreme voorbeeld wat ik in mijn directe omgeving heb mogen meemaken. over welke afstand een lokale bedrijfsmelding met een 5-sterren reputatie kan werken. en ook nog eens een tevreden opdrachtgever oplevert. Zo zie je me eens meer hoe belangrijk het ook zelfs internationaal kan zijn. ...lokaal goed te scoren. Zoals je wellicht weet heb ik 15 weken lang... ...elke week op dinsdag van 11 tot 12... ...het online spreekuur gehouden. Daarin was het niet altijd even druk... ...maar ik heb een aantal mensen blij kunnen maken... ...met gratis waardevolle informatie. Sommige dinsdagen was er ook niemand. Op zich vond ik dat niet erg... ...want ik had het hangoutvenster openstaan in de achtergrond... ...en ik kreeg een plink te horen... ...als er iemand virtueel langskwam. In de tussentijd was ik gewoon aan het werk. Maar daar stop ik nu mee... Enkele redenen hiervoor zijn: het was niet altijd even prettig omdat iedereen zomaar virtueel kon binnenvallen. Hierdoor wilden mensen niet dikwijls in detail hun probleem vertellen en kon ik ze dus ook niet het beste advies geven. Bovendien ben ik op dit moment druk met een aantal werkzaamheden waardoor het wegvallen van de verplichting om elke dinsdagmorgen achter mijn computer te moeten zitten mij goed verpas komt. Ja en het tijdstip komt ook veel mensen niet goed uit. Geen zorg, ik laat je niet in de kou staan. Want je kunt nu online snel en simpel een gratis één-op-één consult Plannen. Daarvoor surf je naar www.reputatiecoaching.nl slash gratis consult en je maakt een afspraak. Ik zal mijn best doen om de online agenda actueel te houden voor wat betreft mijn beschikbaarheid. Overigens kan het consult zowel via Skype als in de Google Hangout, al naar gelang jouw voorkeur. Voor deze boekingsmodule maak ik gebruik van de service simplybook.me Die dienst is gratis als je minder dan 50 afspraken per maand hebt. Het ziet er in mijns inziens goed uit en ik vind het leuk om eens ervaring met die service op te doen. De link die ik heb opgenomen in de show notes is overigens een affiliate link. Als je een betalende klant wordt, dan krijg ik een kleine vergoeding. Het mooie van Simply Book.me is dat je het volledig kunt configureren naar je eigen behoeften. Zo kun je je werktijden opgeven en dagen of tijdslots blokkeren, bijvoorbeeld als je op vakantie bent. Ik ga graag sommige dagen vroeg in de ochtend met een aantal kilometers wandelen met de honden. Op die dagen heb ik dus de eerste paar uur van de ochtend geblokkeerd. Maar wat ik helemaal mooi vind is dat je de dienst kunt koppelen met je Google Calendar. Als je in je Google Kalender op een bepaald tijdstip een andere afspraak hebt staan, dan is dat tijdstip automatisch geblokkeerd en kunnen mensen je dus niet boeken. En wanneer mensen een afspraak inboeken, dan komt die ook automatisch in je Google Kalender te staan. Ik hoop dat het op deze manier voor de mensen die gratis en vrijblijvend advies willen, gemakkelijker wordt een afspraak te plannen, want zowel op maandag als op dinsdag kun je zelfs ook in de avond spreken. Google doet er volgens eigen zeggen alles aan om de gebruikerservaring van mensen die informatie op Google zoeken te maximaliseren. Zo ook op Google Maps. In het verleden heb ik vaak gehamerd op het actueel houden van je bedrijfsgegevens online. En dan heb ik het niet alleen over je adres en telefoonnummer, maar ook over je openingstijden. Want niets is zo frustrerend voor iemand als dat die persoon de moeite neemt om naar jouw bedrijf te komen, omdat op internet staat dat je geopend bent, maar na die persoon voor een dichte deur komt en je niet blijkt te zijn. Dat vindt Google ook, en daarom experimenteert Google met het adviseren van mensen die een routebeschrijving naar een lokaal bedrijf zoeken in Google Maps, om er niet heen te gaan als het bedrijf inmiddels gesloten is als ze op de locatie arriveren. Volgens nog heb ik deze melding nog niet gezien in Nederland, maar op Android-telefoons in de Verenigde Staten zijn al waarschuwingen van Google opgedoogd, die zeggen: Your destination may be closed by the time you arrive. Dus als jouw openingstijden bij Google niet kloppen, dan kun je zomaar business verliezen. Zorg er daarom voor dat je openingstijden bij Google kloppen. En zorgt ook voor dat ze overeenstemmen met je openingstijden op andere sites, zoals Yelp, Openingstijden.com, Facebook en dergelijke. Want naast dat deze inconsistentie een negatief effect kan hebben op je lokale ranking, kan het ook zomaar zijn dat Google in de toekomst je bedrijf helemaal niet meer vertoont, omdat het te veel inconsistente gegevens heeft gevonden. Jarenlang verkeerde iedereen in de veronderstelling dat het door Yelp niet was toegestaan om Yelp reviews te gebruiken op je eigen website. Iedereen was bang dat de met moeite verzamelde reviews op Yelp door het o zo beruchte reviewfilter van Yelp zouden verdwijnen als mensen ergens zou hergebruiken. Phil Rozek publiceerde vorige week het artikel Can you repurpose customers Yelp reviews on your website? An answer from Yelp HQ op zijn website. Hij legde deze vraag voor aan het hoofdkantoor van Yelp en kreeg vrij vertaald het volgende antwoord terug. We hebben voor de hand liggende richtlijnen als je jouw Yelp ratings en reviews in algemene marketingmiddelen zoals je eigen website wilt gebruiken. Vraag de reviewers vooraf of je hun reviews mag gebruiken. Je kunt ze bereiken door ze privéberichten te sturen op Jelp vanaf je businessaccount. Citeer uitspraken letterlijk en trek ze niet uit de context. Als een review is opgesteld in kleurrijk taalgebruik wat je niet aanstaat, moet je wellicht ervoor kiezen om de volgende review te gebruiken. Verwijs voor de reviews naar Jelp als bron waarbij je gebruik maakt van het yelp logo bijvoorbeeld reviews van Jelp, en laat ook duidelijk de auteurs en de publicatiedatum zien. Jelp-logo's kun je vinden op... Puntje, puntje, puntje. Vervorm het Jelp-logo niet... en gebruik het ook niet in context... waarin wordt gesuggereerd dat Jelp of haar gebruikers... op enige wijze verbonden zijn met jouw bedrijf... of hebben geholpen met het samenstellen van je marketingmateriaal. Je business en je marketing... moeten duidelijk en helder op zichzelf staan. Verander de sterrenbeoordeling niet. Gemiddelde sterrenbeoordelingen veranderen in de tijd... dus je moet de datum van publicatie ook vermelden... als je de rating ergens vertoont. Hoewel we het niet hopen... Houden wij ons het recht voor deze richtlijnen van tijd tot tijd te veranderen of onze toestemming te herroepen voor om het even welke reden die ons goed dunkt. Veel beëindigt het artikel dat voor Yelp reviews dus hetzelfde geldt als voor Google reviews. Ze worden niet gefilterd als je ze elders hergebruikt. Laten we nog even doorgaan over reviews. Wat is sterker dan een geschreven review? Wat maakt nog meer indruk? Ja, je snapt het al. Een gesproken review. Want een stem legt toch meer gewicht in de schaal... dan alleen een geschreven review. Oké, okay, een videoreview is wel het allerkrachtigst... maar daar wil ik het nu even niet over hebben. Laatst zat ik op Skype te praten met Diana Albrink. Je weet wel, de dame die een paar podcasts geleden... in de show sprak over haar boek New York in 40 Dates. Zij is ook de dame van de intro van vandaag. We hadden het over reviews... omdat links en rechts reviews over haar boek... begonnen op te duiken op diverse boekensites. Zo kwamen we ook op audioreviews. En het leek Diana ook leuk om audioreviews te gaan verzamelen... ...omdat ze ook inzag dat dat heel krachtig is. Het allereenvoudigst is het aanmaken van een account op Speakpipe. Zolang je WordPress gebruikt buiten WordPress.com... ...kun je je Speakpipe-plugin voor WordPress installeren. Ook als je gebruik maakt van Blogger, Weebly, Tumblr, Joomla of een ander CMS... ...is het mogelijk om Speakpipe te installeren op je site. Alleen als je gebruik maakt van WordPress.com... ...moet je verwijzen naar je persoonlijke voicemailpagina op speakpipe.com. Maar goed... Met de gratis versie van Speakpipe kunnen mensen reviews met een maximumduur van 90 seconden inspreken. Dat is meestal echt wel voldoende. Ingesproken boodschappen kun je vervolgens beluisteren, downloaden en op welke creatieve manier dan ook verder hergebruiken om de tevredenheid van je klanten, gasten of patiënten wereldkundig te maken. Wees je ervan bewust dat het copyright van reviews bij de reviewer ligt en je dus die altijd toestemming moet vragen of je de review mag gebruiken, schuin een streep citeren, net zoals ik zojuist vertelde bij het topic over hergebruik van Yelp reviews. Er is ook nog een tweede mooie mogelijkheid, maar daar kom ik een andere keer op terug. Vooral als je Amerikaanse podcasts beluistert, hoor je vaak de term VA vallen. Dat staat voor Virtual Assistant, een virtuele assistent of assistente. Virtueel slaat in dit geval op het feit dat die persoon zich ergens op de aardbol bevindt, meestal niet in je directe nabijheid. Naast algemene virtuele assistenten hebben de meeste virtuele assistenten vaak enkele specialisaties, zaken waar ze echt goed in zijn. In principe kun je voor vrijwel alle werkzaamheden wel een virtuele assistent vinden. Het enige wat de virtuele assistent ongeveer niet voor je kan doen, is koffie halen bij de koffieautomaat. Je virtuele assistent voert taken uit die je vooraf overeenkomt. Ik had in diverse Engelstalige podcasts al veel geleerd over het samenwerken met VAs. Ook had ik het boek Virtual Freedom van Chris Dukker gelezen. Chris is de oprichter van Virtual Staff Finder, een club in de Filipijnen die is gespecialiseerd in het vinden en recruteren van virtuele assistenten. Het is dus verstandig om eerst werkzaamheden te bespreken, als mede de werkwijze af te stemmen en duidelijk te maken wat je precies verwacht, hoe, wanneer, hoe snel en dergelijke. Tevens spreek je op voorhand af wat je per uur, per klus of per project betaalt en breek je overeenstemming over de overige voorwaarden. Engelstalige internetmarketeers zoeken een virtuele assistenten logischerwijs veelal in landen waar wel Engels wordt gesproken, maar waar de lonen een stuk lager liggen, zoals bijvoorbeeld de Filipijnen, India, Pakistan, Zuid-Afrika en dergelijke. Wij zijn toch voornamelijk aangewezen op mede-Nederlanders als we op zoek gaan naar een virtuele assistent. Zoals je weet neem ik steeds vaker de audio op van presentaties die ik links en rechts bijwoon in de landen. Als de kwaliteit voldoende is, deel ik die opnames vaak met je in de podcast. Maar ik wil meer. Ik wil namelijk de content ook met je delen in geschrift, zodat je die en nog eens op je gemak kunt nalezen als je dat wilt. Bovendien is tekst indexeerbaar in tegenstelling tot audio en dus beter vindbaar dan audio. Omzetten van audio van de presentaties, ook wel transcriberen genoemd, kost mij ontzettend veel tijd. Tijd die ik niet heb. Het kost zoveel tijd omdat je telkens een paar woorden beluistert, het fragment pauzeert, de woorden intypt, vervolgens het geluid iets terugspoelt, weer laat afspelen om dan de volgende paar woorden te beluisteren, de opname te pauzeren en de woorden in te typen enzovoorts. Ik overwoog al langere tijd de hulp van iemand in te schakelen en nu trok ik de stoute schoenen aan en ging op zoek naar een virtuele assistent in Nederland die dit voor mij kon doen. Er verschenen een paar op mijn radar na het intypen van de juiste zoektermen. Ik heb diverse partijen aangeschreven, maar één voor zichzelf werkende dame sprong er met kop en schouders bovenuit. Dat was Clara. En dat is nog steeds Clara. Ik had op Skype een aangenaam gesprek met Clara en eigenlijk was alles binnen no time beklonken. Ze zou een testtranscriptie maken van een opname van 10 minuten om daarmee te laten zien wat ik kon verwachten als ik haar opnames zou toesturen. Het voorbeeld slaagde met vlag en wimpel en ik had mijn virtuele assistent in de persoon van Clara gevonden. Clara woont op Texel, maar in deze moderne tijd van Mail, Skype en Dropbox maakt dat allemaal niet meer uit. Ik heb een folder op Dropbox met Clara gedeeld en daar zet ik de opnames neer. In de bestandsnamen van de opnames heb ik ook de duur van elke opname staan, want we zijn overeengekomen dat Clara per week tenminste zo'n 1 uur audio transcribeert. De volgende wordt bepaald door elke bestandsnaam te laten beginnen met een cijfer, waarbij 0 de hoogste prioriteit heeft. Geen cijfer betekent dat Clara het desbetreffende bestand kan omzetten als een soort van opvulling, om per week toch aan het uur te komen. In ifttt.com heb ik een recipe aangemaakt dat mij een sms stuurt zodra Clara een nieuwe transcriptie in de gedeelde folder op Dropbox heeft geplaatst. Zo hoeft ze mij dus niet eens een mailtje te sturen om dit te melden, hetgeen allemaal weer tijd scheelt. Inmiddels heeft Clara een aantal presentaties en interviews omgezet, naar volle tevredenheid mijnerzijds. Binnenkort kun je de eerste paar publicaties van de transcripties verwachten. Het mooie is dat ik Clara betaal per uur audioopname. Dus als ik in de zomermaanden dus even geen opnames heb, omdat er geen presentaties zijn die ik kan opnemen, heb ik ook geen kosten. En zoals ik al zei, ik ben ontzettend tevreden over de kwaliteit van de transcripties. Dus als het aan mij ligt, dan werken Clara en ik nog een, wel een tijdje samen. Mocht je afvragen waarom ik hierover vertel in de podcast over reputatiecoaching? Wel nu, ik heb het ook vaak over content marketing en in dit geval heb ik dus een virtuele assistent die mij hulp biedt met mijn content marketing.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 Zoals ik al zei, aankomende dinsdag dus geen spreken meer, maar je kunt alle tijden online gratis consult inboeken van 15 minuten op www.reputatiecoaching.nl Slash gratis consult. Doei!